Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De mosselsector is minstens 10 miljoen euro aan omzet misgelopen door het gif dat in juni werd aangetroffen en een aantal mosselpercelen in de Oosterschelde. Vanwege het gif was er minder vraag en dat leidde tot een lagere prijs, zegt de voorzitter van Vereniging de Mosselhandel van Zandbrink tegen Omroep Zeeland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam in juni met een verbod op de verkoop van mosselen uit een groot deel van de Oosterschelde vanwege de vondst van het gif TTX. Een maand later werd het verbod opgeheven. VVD-Kamerlid Ton Elias komt na de verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. De VVD-top heeft hem geen plek op de kandidatenlijst gegeven. Elias is verbijsterd, schrijft hij op Twitter. Premier Rutte voert de lijst aan, gevolgd door minister Hennis en fractievoorzitter Zijlstra. Opvallende nieuwkomer op de kandidatenlijst van de VVD is Sophie Hermans. Ze is de dochter van VVD-prominent Luc Hermans en de rechterhand van premier Rutte. Minister Schippers van Sport vindt dat PSV het Spaanse openbaar ministerie moet vertellen welke supporters van de voetbalclub in maart in Madrid bedelaars hebben vernederd. PSV-directeur Gerbrands weigert dat. Volgens PSV heeft Spanje genoeg tijd gehad voor het onderzoek en zijn de supporters door een stadionverbod in Eindhoven al genoeg gestraft. De supporters gooiden onder meer muntjes op straat en staken geld in brand. Schippers vindt dat je altijd moet meewerken aan een justitieel onderzoek. Jongeren kunnen voortaan vanaf hun zeventiende hun rijbewijs halen. De tijdelijke regeling is een succes en wordt omgezet in een wet, heeft het kabinet besloten. Wie slaagt voor zijn rijbewijs mag ook al voor zijn achttiende gaan rijden, mits begeleid door een volwassene. Het weer zonnig, alleen in het zuidoosten nog bewolking. Het is fris met maximaal zes graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in het westen wat regen. Ook zondag wat regen. Het wordt dit weekend opnieuw een graad of zes. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht en Bos... door een kapotte vrachtwagen bij Knoopendel. Een kwartiervertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag, daar rijdt het alweer langzaam... tussen Hoogmaden en Zoeterwoude-Rijndijk. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Alblasserdam en Slietrecht-West 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Het overlijden van uh, Lennart Cohen. -in. Vandaag, vanochtend, nou ja, daar straks uh, veel meer over. Nu eerst de top 3 van vorige week. Nummer 3: What shall I do? 24, Carrot Magic.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 De hekkensluiter van deze week. Nou, een mooie week vol met regen, onweer, sneeuw, hagel. Ik heb alles voorbij zien, komen. Is dit een dag met een mooi zonnetje en dan past wel zo'n gezellige plaat tussen. De nummer 40 is Dior samen met Elvis Prespo, met Bylar. De nummer 39 gaan we even overslaan voor het gemak. En we gaan snel door met nummer 38. En die is in handen anymore. van Charlie Poet. We don't talk anymore. Yeah, yeah. Lijst. Maar liefst uh, 24 weken alweer. Vorige week nog op een uh, nummer 40. Deze week twee plaatsen weer omhoog gekomen. Dit is Charlie Potts samen met Selena Gomez met de uh, We Don't Talk Anymore. De nummer 38 van uh, deze week. De Euro Breakdown. Hey, wij gaan uh, naar de eerste nieuwe binnenkomen. Die vinden we op een 37e plaats en ik kende ze niet. Na nou, misschien. Uh, ja, wel eigenlijk. Uh, de producer Victor Radstrom. Die is uh, wel weer iets bekender qua naam. Maar die um, komt uit Zweden, die heeft als uh, jeugdvriend van uh, Miriam Bryant... Uh, uh, als jeugdvriend van uh, Miriam Bryant produceerde en schreef hij al sinds uh, 2011 nummers voor deze Zweedse zangeres. Nou, met de hulp van de Britse zangeres Dario brengt, uh, brengt hij in uh, september uh, van dit jaar de volgende track uit. En dan heb ik het over Naked. Ofwel, ja, ik noem het Naked, maar...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 you I won't let you go you got that thing that i've been looking for and you got all Vorige week nieuw binnengekomen op 37. Deze week naar 34 gegaan. Aan Del was dit: Water under the Bridge. En daarvoor de nieuwe binnenkomer, de nummer 37. Nikert met Sexual. Over een uh, kleine zeven minuten gaan we bellen met uh, Tim Koelmans over de Formule 1. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 32 van deze week. Sam Veld met Summer on You. We were in love with the sun. We were in love with the sun. on My head up in the clouds. But when I look back now. Ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you. Our troubles all on the ride.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 De, on you. de nummer 32 van uh, deze week is SimPel samen met uh, Lucas en Steve en uh, Wolves. Summer on you. Een grootste zomerhit geweest. Nou, daar heeft de nummer 2 gezien. On maar deze week dus op uh, 32.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 Noldur Deze week Selena Gomez met uh, Kill'em With Kindness. In de vooroordier de nieuwe binnenkomer Bieber Rexhaar met I Got You. Hé, hey, ondertussen uh, aan de telefoon uh, heb ik iemand hangen. Want het is weer uh, half vier geweest. En dat betekent... ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En hebben we hebben weer genoegen met Tim Goede Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe maakt u het?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 Of Singapore zelf was het allemaal een beetje matig, omdat hij achter de torenossen van Kriat vast bleef zitten heel lang. Uh, werd daar zesde of zevende uit mijn hoofd, weet ik eigenlijk niet eens meer. Vervolgens um, was daar de Grand Prix van Maleisië, waar Max wel weer goed scoorde. Om de simpele reden dat Rosberg een ruk start had en niet lekker wegkwam. En uiteindelijk Hamilton kapot ging. Um, wat erop neerkwam dat Daniel Ricciardo de wedstrijd won en Max de stap tweede werd. Uh, dus 18 puntjes voor de Hollander.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 Uh, en dat noemen wij de verstappengate intussen. <laughs> Zo heftig is het. Um, en dus kreeg Vettel na de race ook nog eens 10 seconden straf. Tussen resulteerde het dat Ricciardo doorschoog naar P3, was Max P4 en Sebastian Vettel P5. Dus dat was een hele hoop gesteggel aan het eind van die race. Niemand wist nou eigenlijk wat er precies aan de hand was. En uiteindelijk uh, is het ook nog Sebastian Vettel die nog uh, onder curatelen staat bij onze vrienden van de FIA. Uh, omdat hij Charlie Whiting, de wedstrijdleider van de Formule 1, flink had uh, uitgescholden over de boordradio.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 Wij gaan door met de lijst en de laatste nieuwe binnenkomer is dit. Nummer 7. All the kids eating ice cream with their cousins. I was studying while you were playing in the dozens. Don't act like you was there when you wasn't. soundtrack van Pharrell Williams. Dat gewoon een hitje wordt. 27 nieuw binnengekomen. Dus Pharrell Williams met Run In. Shout out to my ex. Nummer 25 dan Little Mix. I I call it quits Forget that, boy, I'm overwhelmed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 kan Van deze week. Katy Perry met Rice. En daarvoor hoorde je Little Mix met uh, Shoutout to my Ex, De nummer 25. En daarvoor natuurlijk uh, de laatste nieuwe binnenkomer op uh, 27. Pharrell Williams met Run In. Hey, we zijn nog weer bijna aan het einde gekomen van het uh, eerste uur.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 Yesterday I thought I saw your shadow running round. It's funny how things never change in this old town. So far from the start, and I wanna tell you everything. The words I never got to say the first time around.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 And the butterflies that come alive and I'm next to you. Over and over, the only truth. Everything comes back to you. Mm -hmm. Everything comes back to you. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.